met het NOS Journaal. Land- en tuinbouworganisatie LTO wil dat het kabinet met crisismaatregelen komt... voor boeren en tuinders vanwege de aanhoudende droogte. Zo zouden boeren en tuinders ruimte moeten krijgen... om gewassen meer en langer te beregenen. Ook zouden boeren meer vrijheid moeten krijgen om gewassen te telen... waar het vee in de winter van kan eten. Veel boeren moeten namelijk nu het wintervoer al aan de koeien geven... omdat er niet genoeg gras meer in de wei staat door de droogte. Een Nederlandse vrouw en haar zoontje zijn in New York doodgeschoten door de Amerikaanse ex van de vrouw, die ook de vader van het kind is. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in Amerikaanse media. De vrouw was 47 jaar oud, haar zoontje 6. De 39-jarige dader schoot ook zijn huidige vrouw en zichzelf dood, schrijft de New York Post. Ook deze vrouw was volgens de krant Nederlands. Het Openbaar Ministerie denkt dat de buit van de kluisjesroof in oudenbos in het buitenland is. Dat bleek tijdens de eerste zitting van twee verdachten bij de rechtbank in Breda. Volgens justitie gaat het onderzoek veel meer tijd kosten als de buit inderdaad in het buitenland is, omdat er dan internationaal moet worden samengewerkt. Bij de roof begin maart werd voor miljoenen buit gemaakt aan geld en sieraden uit kluisjes van de Rabobank. De twee mannen die nu vastzitten waren beveiliger. Zij zouden de deur hebben opengezet voor de dieven. Bij een brand op een varkensbedrijf in Didam zijn ruim 2.500 varkens omgekomen. Er zijn twee stallen uitgebrand. De rookwolken van de brand waren tot in de verre omtrek te zien... en zorgden voor een file op de A12 richting Duitsland. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer vanavond en vannacht droog en brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zon, maar in het zuidoosten ook kans op een bui, op een onweersbui. Het wordt 24 tot 29 graden. En ook na morgen blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 En we gaan snel door naar de volgende Dummelbarger van hun nieuwe album Ionian. Is hier The Empyrean Phoenix.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 One more No rage Taking things for granted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 There cannot, in this morning of my life, show me how the God